van kan met het NOS journaal. Israëlische troepen hebben gisteren op de westelijke Jordaanoever een gewonde Palestijnse man vastgebonden op de motorkap van een jeep en hem zo vervoerd. Beelden waarop dat te zien is, gingen rond op sociale media. Het Israëlische leger zegt onderzoek te doen naar het incident en zegt ook dat de militairen in strijd met de regels hebben gehandeld. Volgens de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan reed de jeep verschillende ambulances voorbij. Inmiddels zou de man wel medische hulp krijgen. Het leger zegt dat de man gevangen was genomen omdat hij betrokken was bij gevechten. Een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn drie mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten 52 mensen gewond. Drie raketten kwamen terecht op een bedrijf en een vierde op een appartementencomplex. Meerdere verdiepingen zijn vervolgens ingestort. Gisteren nacht Rusland ook al luchtaanvallen uit op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Daarbij werden een gasinstallatie en een energiecentrale getroffen. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden... die verdacht worden van het veroorzaken van een bosbrand. De groep schoot vuurwerken af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. De vonker daarvan veroorzaakte brand. Na een mislukte bluspoging belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. Ze werden uiteindelijk aangehouden in de haven van Athene. De brand ontstond vrijdagmiddag en was na een dag onder controle. Griekenland kampt door droogte en hoge temperaturen... met nog meer natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Bij net de handgelopen ruzie op een camping in Zeeland... zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een steekpartij. Een van de slachtoffers moest gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de twee slachtoffers elkaar kenden, is nog onduidelijk. Het weer. De dag begint zonnig. In de middag ontstaan er wat stapelwolken. Het wordt zo'n 24 graden. Na het weekend opnieuw zonnig, met een temperatuur die kan oplopen tot 26 graden. Dit was het Enerwijs Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene, de geest van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM.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 zuster, nee, zuster, zijn hielden en buren. Ja, zuster, nee, zuster, laten we al. Oh.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 I'm mm gonna -hmm. mm -hmm. Sluit voor vanavond.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 Weg, nu is je weg, nu is mama, je weer weg. Hoe De zomer De zomer De zomer De De zomer De De De De De De De De Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een pracht van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 wil je soms een lekker bui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 Maar juist zo'n vagebond als ik, die kompas reuze in. Ze schiet met zijn oude jas, twee motten en tien morten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten, als een zijn klas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de Leven motten, lieve Charlotte en moddige was. Met een dochter van motten, wonen in mijn jas.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 Nu gloedbal niet met wie heeft er suiker in de ertensoep gedaan. Er was in militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie. De ertensoep was zwaar, mislukt en iedereen is onbedrukt. Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie, wie heeft er suiker in de ertensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan?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 de soep gedaan. De luitenant geaffecteerd zei, wie maakt hier nu motjes? Ik heb de soep geïnspecteerd. Ze smaakt naar hessenhottes. Geef acht, rechts, rechter, lui. Wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de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 Oh, Boxy Foxtrot met je elastieke beenen. Die wil elke avond daar het dancing doen. Ja, ze dans ik heel mijn leven in elke disco, Jake of Zaal. Ik hoop nog één ding te beleven dat ik de honderd nog eens haal. Dat alle dansen van zo'n trot niet zo 1, 2, 3 meer gaan.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 Met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen We voelen ons gezworen kameraden van elkaar Dat wij zo jachten, vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar altijd zijn dedelijk snuit We gaan toch vanavond uit Hey, ben Met m'n Maar met m'n Is het zo zo Als ik weer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 CFM Zandvoort, lokale oproeven uit de badplaatsen Zandvoort. U luistert nog steeds naar de Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En zometeen op de radio Black and White met Geef mij de vodka Anouska. Een opname 1954. Maar eerst hoort u de Billies met Johnny. Laat je jodel nog eens horen.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 Nam maar in het zadel met zich mee Samen bouwden ze een paradijsje Liefde daar gelukkig en tevreden Tubelijk was heel voorspoedig Nauwelijks was er een jaar voorbij Of een flinke vijfling in de wiegloch lag. Johnny, joodel is voor mij Bye bye. Oh, Johnny, like you, Bad of the Rip to that of the day. Read the day. Read that. that. that.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 Anuska en laat ons allein de vodka mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka Anushka en kijk niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dak in dak uit mijn best op doen en jij zet mij ook nooit ransom, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit weer? Mij te Weigel in te schenken heb je, dan werk ik in Geef mij de Wodka Anuschka en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka Anuschka und Weigel gemein. Dan ga ik de Igor, die heeft nog meer dan jij.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 Nette man. Geef mij de vodka aan Lushika en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan Lushika en kijk niet zo bad. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dag in dag uit mijn beste doen. En jij zet mij op noordransoen. Maar in die fles zit nog een hele bol. Hoe kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken heb je dan werkelijk geen.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 Maaierbloed, want zo maar in die flessie knoppen, hele bull, hoe kun je het bedenken? Meid het weigeren in te schenken, heb je dan begelegging gewuld? Geb mij de Wodka, Annushka, en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij maar je eigen gemein. Geb mij de vodka, Annushka, man weiger je dann Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan.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 Een blondine, ik ben er helemaal door van streek. Ik heb een afspraak kunnen maken, voor een maanlicht rendezvous. Ik zit alleen nog met het vrouwstuk, komt ze werkelijk naar mij toe. Rendezvous bij het licht der maan, meisje kan ik er van op aan. Ben jij heus, zo tegen negen uur procent.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 Wordt het volkheid of verdriet? Brande bij het licht der maan Meisje, kan ik er van om aan? Ben jij heus? Zoet tegen 9 uur procent Brande bij het licht der maan Zal je mij niet laten staan? Het komt mij voor Dat jij wat wispelturen bent Ja, ja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 Licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus, kom jij. De te nou, de start is start al klaar. Dat is het rare zwiepertje. Onze uit de doen. dat is het zwiepertje. Onze schieper uit zijn Dat is het rare dat is Onze schieper die zich van de dingen doen. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi.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 Hij was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van een helder tot den dreel. Hij had geen geld en er was geen held In die niet van het vreest. Wel trompetter was hij wel in hart en ziel. De prins brak.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 Ik het reis, de welk, maar de was het, hij is mij wel vertoe beter. Hij was mij wel in het appentieel. Hij had geen geld en, was geen held en hij was mij helpen. Ik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 Y deja de avisar, ay, bendita, de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Y nuestro bien Pepito yo nu no sabe hij niet Delante de la puerta donde vivo, su amor, Pepito implora, suspirando en su dolor. Oh, oh oh oh doen. Oh, oh. Oh, Pepita, ten piedad. oh oh oh oh oh Pepita, Hij weet niet wat hij moet doen. Hij weet niet wat hij moet doen. ja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 Heel tevreden, de emmer beneden Voor Sonja doe ik alles Mooi was het bij Ria, Sofia en Mia Wat duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja, enkel bij Sonja Oh, als je Sonja zag Heus, dan begreep je dat slag. Sonja doe ik alles Om haar te houden Zal ik zelf gaan trouwen Oh Sonja doe ik alles Mooi was bij Ria Sophia en Mia Maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja Enkel bij Sonja Oh als je Sonja zal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 Kleine geetje uit de polder, kind van het laan land Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine geetje uit de polder zeg me nu iets schoon. Als het koren reep is, word je dan een vrouw. Ik ben boskwaad en neidig en geest.